4 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Het aantal vermisten na de aanslag in Noorwegen is naar beneden bijgesteld. Tot vanochtend werd nog uitgegaan van vier of vijf vermisten. Nu is het er nog één. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. Onder de doden van de aanslag is zeker één buitenlandse. Het is een Deense vrouw van 43 die als EHBO'er op Utoja werkte. Een van haar vier kinderen was ook op het eiland. De dochter van 20 overleefde de schietpartij. Door het droge weer in Portugal woeden er op verschillende plaatsen in het land bosbranden. De brandweer bestrijdt de drie grootste branden met meer dan 300 man. Ook is een aantal blusvliegtuigen ingezet. Volgens het Portugese staatsbosbeheer zijn er dit jaar veel meer bosbranden dan vorig jaar. De eerste zes maanden van dit jaar ging ruim 9500 hectare bos in vlammen op. Bijna drie keer zoveel als vorig jaar. In het plaatsje Smeermaas, net over de grens met België, zijn twee Nederlandse jongeren bij een autoongeluk zwaar gewond geraakt. Twee anderen zijn licht gewond. Volgens de Belgische politie werden de vier achtervolgd door een groepje waarmee ze in een Maastrichtscafé ruzie hadden gekregen. De auto vloog in Smeermaas met hoge snelheid uit de bocht en botste tegen een muur. Twee inzittenden moesten uit de auto worden gezaagd. De politie in België zoekt nog naar de achtervolgers. Die zijn gewoon doorgereden, dus wat dat betreft zijn we elk spoor bijster. We weten enkel dat het handelde om, om, om twee donkerkleurige voertuigen. Voor de rest moeten we op een of andere manier zien te achterhalen wie die betrokken waren. ze zich eigenlijk ook wel schuldig gemaakt hebben aan hun schuldig verzuim, zoals wij dat hier in België noemen. Dus geen hulp geboden aan de personen die in nood waren. De automobilist die maandag werd aangehouden na een dodelijk ongeluk in Utrecht... wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De man van 23 uit Baanbrugge reed maandag... vermoedelijk tijdens een illegale straatrace... met hoge snelheid achterop een auto. Die raakte van de weg en botste tegen een boom. De twee inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen, een man van 29, overleed in het ziekenhuis. De andere auto die aan de straatrace in Utrecht zou hebben meegedaan... is spoorloos. Op het WK Zwemmen in Shanghai is Femke Heemskerk op de 200 meter vrij... niet verder gekomen dan de zevende plaats. Het goud was voor de Italiaanse Pellegrini. Gisteren was Heemskerk in de halve finale nog de snelste. De teleurstelling was daarom groot. Ik snap er zelf ook helemaal niks van. Ik mist hem me eerste keer het al bijna. En dat uh, kost wel uh, veel energie. Maar dit, uh, dit gaat helemaal nergens over. Ik ging echt zo naar de klote. Echt. echt niet normaal. Sebastian Verschuren heeft zich voor de finale van de 100 meter vrije slag geplaatst. Van alle halve finalisten zom in de zesde tijd. De Amerikaan Michael Phelps heeft zijn eerste gouden medaille op dit WK behaald. Hij was de snelste op de 200 meter vlinder. Het weer dan nog. Vanavond hier en daar nog een bui. Morgen eerst periode met zon. In de middag opnieuw buien met temperaturen van 20 graden aan zee... tot 24 graden in het binnenland. Vrijdag nog zon, maar in het weekeinde is het bewolkt... en met 19 graden vrij koel. ANWB Verkeersinformatie. Er staan drie files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... twee kilometer bij Nieuwegein door de wegwerkzaamheden daar. Dan bij Amsterdam op de A10. De Ring van Amsterdam, drie kilometer een Koenplein...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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochums. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij bij u op deze zender Radio 1, met zoals u gewend bent van ons op woensdag ons buitenlandpanel. Hier in de studio Chris Keijne. Hartelijk welkom, Chris. Collega, programmamaker bij VPRO Televisie en Amerika kenner. Heeft zin om dat er nu even bij te zeggen. Harm botje, redacteur van Vrij Nederland, ook hartelijk welkom. En Lily Sprangers van het Turkije Instituut. Ger, laten wij uh, beginnen met Amerika. Met ja. uh, de weurgreep uh, waarin de democraten en de republikeinen elkaar houden. En de republikeinen op hun beurt weer in de weurgreep van de Tea Party mensen. Ja. En uh, die weurgreep lijkt uh, het land financieel geheel en al onder water te trekken. Ja, en als er de dinsdag moet een besluit gewoon uh, genomen worden... om het plafond van de staatsschuld te verhogen... Want als dat niet gebeurt, dan kan het land zijn rekening niet meer betalen. En dan denk je, nou ja, zo so bleeding what? Maar dat betekent dat er geen geld meer is voor salaris van ambtenaren. Geen geld voor pensioen. Maar dat je niet in de politiek zit, hè? En geen geld voor de ziekenzorg. Ja. Morgen gaat het huis van afgevaardigden wellicht stemmen over een compromisvoorstel. Dat betekent een tijdelijke verhoging van het plafond en een fors pakket uh, bezuinigingen. Maar iedereen heeft het over het schuldplafond. Hè? Daar heb ik een beetje zitten googelen. Mm. En dat is ingesteld in 1917. Ja. En alleen Amerika kent het fenomeen en Denemarken. Uh, maar het speelt een waanzinnige belangrijke rol. Er is heel veel discussie over. Maar wat is het nou precies eigenlijk? Het is, het is de regel dat uh, zodra de, de staatsschuld aan zijn limiet zit en de overheid dus om rekeningen, salarissen, uh, rente op de staatsschuld enzovoort... alles wat een overheid al te betalen heeft... Uh, om dat te kunnen betalen opnieuw moet lenen... dat het congres daar dan apart toestemming voor moet geven. Dat is, dat is de regeling. En het is in 1917 ingesteld omdat uh, toen tijdens de Eerste Wereldoorlog... aan de ene kant... Kijk, daarvoor moest het congres eigenlijk over iedere uitgave... van de federale overheid stemmen en, en overeenstemming bereiken. En dat was in een oorlogstijd onhandig... want dan moet je wel eens een beetje snel uh, geld kunnen uitgeven. Aan de andere kant liepen de kosten ook heel erg op vanwege die oorlog. Dus om dat te ondervangen heeft men toen dat schuldplafond ingesteld... waarbij dus iedere keer als de staat opnieuw moest lenen... daar toestemming van het congres voor moest komen. Tegelijkertijd verruimde dat de mogelijkheden... omdat daarbij niet meer voor iedere maatregel... toestemming van het congres nodig was. Je hebt zoveel geld, daar geven wij toestemming voor... en wat je ermee doet, dat zien we later wel. Tot het op is. En dan moet je opnieuw toestemming Ja. Maar waarom is daar nou zo'n discussie over? Dat klinkt heel verstandig. Is er dan ooit echt een uiteindelijke limiet gesteld. Kan dit plafond ooit aan zijn plafond komen? Nee, want nee. iedere keer als men aan het plafond kwam, dan vroeg de president toestemming aan Precies. het congres om dat plafond opnieuw te verhogen. Dat is sinds 1917 102 keer gebeurd. Dat is eigenlijk nooit, het was niet echt een hamerstuk. Er is wel eens eerder politiek theater over gemaakt, maar nog nooit zoals nu. En ook nog nooit met het toch aanzienlijke risico van nu... namelijk dat de president geen toestemming krijgt om dat te doen... en dan Amerika ja. dus uh, zijn schulden niet meer kan Maar het heeft dus niet dis disciplinerend gewerkt? Als je dat van nee, maar wat doet. dit vooral laat zien... en dat is natuurlijk waar we met z'n allen al een paar jaar aan het kijken zijn... hoe ongelooflijk gepolariseerd dat land is. Ze ja. kunnen het niet met elkaar eens worden in Amerika. Ik bedoel, hier in Nederland maken we nu een periode van polarisatie door... door maar dat is echt kinderspel vergeleken met hoe het daar is. Ze staan maar, daar echt totaal met de koppen tegen elkaar. ik dat elkaar. nog heel eventjes toch een Chris? Ja. Omdat er nooit eerder zo'n gekrakeel over is geweest. Is dit dan ook nu puur politiek? Gaat ja. het ze echt helemaal puur niet politiek. om? Ach, die schuld, dan loopt het maar weer nee. om. Wat maakt ons het uit? Het is puur tegen Obama gericht. Het is puur politiek en het is niet alleen tegen Obama gericht, hoewel dat, dat op dit moment ook een belangrijke rol speelt, want wat de Republikeinen proberen is hoogstens, dat zit ook in dat compromis wat misschien dan morgen in stemming komt, hoogstens voor een paar maanden uh, <gacht> of voor een half jaar toestemming te geven, om maar te zorgen dat voor de verkiezingen van volgend jaar Hij de, nog de, klimaat, kwestie, de kwestie weer opnieuw opspeelt, <gacht> zodat ze er een verkiezingsitem van kunnen maken, want wat erachter zit is en dat is al dertig jaar aan de gang eigenlijk... sinds, sinds Reagan president werd in 1980... Uh... Wat erachter zit is dat er een steeds sterkere groep binnen de Republikeinen is... die niet zozeer geïnteresseerd is in een lage staatsschuld... of in een lage overheidstekort, maar in een hele kleine overheid. Mm. Die zijn ook eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in een, in een uh, balanced budget... zoals mm -hmm. dat heet, hè? dus in uh, geen, uh, geen tekort. Maar die zijn geïnteresseerd in zo weinig mogelijk belasting. Starf, starve the beast heet dat in Amerika. En dat betekent uh, rook die federale overheid gewoon uit. Verlaag de belastingen, steeds meer... Steeds minder belastinginkomsten, zodat ze uh, steeds kleiner worden en steeds minder invloed hebben. Ja. Nu kun je, Lili Sprangers, je, als je geldtekort komt, kun je twee dingen doen. Je kunt de uitgaven, uh, daar kun je in gaan snoeien. Of je verhoogt de belastingen. En, maar dat is in Amerika uh, de allerhoogste vorm van ontucht. hè. We praten over belastingen. belastingen ja. Ja. Ja, het eerste volgens mij niet, maar het tweede duidelijk wel. <laughs> ja. Ja. Dus dat speelt hier natuurlijk ook wel een rol. Ja, de Republikeinen die willen geen belasting verhogen. Nee, en de uh, Democraten wel. En ja. de Republikeinen die willen gewoon hard snijden. in uh, Dus het probleem is eigenlijk... Want jij zegt het is waanzinnig gepolariseerd, uh, Harm. Maar het is ook aan de andere kant weer van een verbluffende eenvoud. Want dit is het probleem, toch? Deze tegenstelling. Nou, je moet hoge vers snijden. Niet helemaal, want er liggen, nu, er liggen nu twee plannen. Dat zijn de laatste twee plannen. Eén is van John Boehner, van, uh, de leider van de Republikeinen in het uh, Huis van afgevaardigden. De andere is van Harry Reid, de leider van de Democraten in de Senaat. En ook dat plan van Harry Reid, daar zitten geen belastingverhogingen ja. in. Hm. Maar dat plan tilt uh, de, het schuldplafond over de verkiezingen van 2012 heen. En daarom zijn de Republikeinen daartegen. Want zij willen er een verkiezingsnummer van maken. Ja. Hm, juist. Ja. Dus voor belastingverhoging is sowieso over... Ook, het is niet te verkopen aan Amerikaanse kiezer. Ook niet door democraten. Ik las vandaag ergens dat er maar twee van de tien Amerikanen... Dat überhaupt ook. voor belastingverhogingen zijn. Ja, nee, dat, ja dat, maar dat ik denk dat je die vraag voor... in Nederland stelt... dat je niet zo heel afwijkend ja, ja. aantal antwoorden krijgt. Ja, want wij, zijn, ook... wij zijn meer bereid belasting te betalen. Maar de vraag zo stellen is, denk ik in Nederland toch Tuurlijk. ook... van een hoop mensen nee. van, nou, Maar ik vind het zo dat Als je in Amerika Tuurlijk. bent, dan zie warm, je hoe verwaarloosd... Je... heel veel openbare ruimtes zijn. En de storten in, snelwegen verkruimelen. Ja. Het is, je is. Ik begrijp de Amerikaanse psyche daarin echt niet, hoor. Nee, en, dat vind ik ook altijd en, moeilijk. En, en Obama, die wil het wel. Hè? Die mm -hmm. wil in ieder geval die, die allerhoogste inkomens uh, belasten. Waarmee je niet het probleem oplost, hè, wat jij even suggereerde. Mm -hmm. uh, ook al zouden ze dat doen... zouden ze nog steeds een enorme bezuinigingsslag moeten maken. Maar uh, uh, ik begrijp niet dat het, dat het zo onmogelijk is... om mensen van te overtuigen, als je nou iets meer belasting betaalt... dan hebben we met z'n allen mee. En zo, als je meer belasting betaalt, voed je de staat. staat. En de staat is in de ja, hoogte van heen, een hele hoop beast, Amerikanen... Christen, de ja. grote boosdoener. Ja. Ja. En als je nou maar meer verantwoordelijkheid bij de staat weghaalt... en bij de burger legt, dan gaat die burger uit zichzelf... bruggen restaureren. Ik stel me er verder niks bij voor. Maar zo simplistisch is het <lacht> met de, de tijd. Ja, ja, in. Ze met een nee, ik denk ook dat als je, als je uh, bij die vraag van... wilt u dat de belasting uh, verhoogd wordt zou stellen, wilt u dat dit blijft bestaan of dat blijft bestaan, ja, dat een ja. palen ja. branden, dat, dat heel veel ja. Amerikanen op die andere vragen ja zou zeggen. Want dat zie, ja, je, dat zie je in ja. bijvoorbeeld de staten waarbij referendum uh, uh, geregeerd wordt bijna, zoals Californië, zie je dat ook altijd. Hmm. Weet je, mensen willen gratis onderwijs en geen belasting. Ja. Dus dat, maar, die, die valkuil, daar, daar trappen de meeste Amerikanen maar in. Maar laten we nou maar gaan, gaan kijken we even hoe eruit te komen. Ja, ja, en wat nu? Ja. Ja, nee, maar kijk, het, het, uh, eerst nog even het, het grote probleem dan schetsen, wat ook Volgens mij vrij simpel is en dat snappen die Republikeinen toch ook wel. Aan de ene kant zijn sinds de begin jaren 80 zijn de belastingen stelselmatig verlaagd. Ja. En net zoals in de rest... jaar met 6 procent de belastingdruk is van 20 naar 14 procent nou, gedaan in dat 10 jaar. Is, dat is heel veel. En uh, de uitgaven, net als in Nederland, de rest van Europa zijn enorm gestegen vergrijzing. Oorlog. Maar daar, daar komen Oorlog. al die oorlogen, oorlogen van Amerika ja. nou bij. Ook de republikeinen die moeten toch een keer snappen dat dat niet te hand dat je daar niet mee door kan gaan. Dat, nee, dat maar voordat ja, ze niet. dat snappen, zien ze graag Obama struikelen bij het volgende. En bovendien hebben zij de taak okay. van die t-shirt. Dat niet alleen. Is dus, ze, ze hebben de republikeinen bestaan niet. Dat is een mm -hmm. van de problemen van de republikeinse partij op het ogenblik. Mensen als Beuner en, en, en meer. Uh, old school uh, republikeinen... Die, uh, die zouden best nu een compromis willen sluiten. Mm. Maar die, die, die, die Tea Party aanhang... waarvan er ongeveer 35 uh, uh, afgevaardigden nu in het huis zitten... die echt uit die hoek komen... Die, uh, die, die zitten daar helemaal niet mee. Dat, nee. uh, dat dat niet kan, dat je dan geen balanced budget maar wat kan gebeurt er dan krijgen. Als het... Want die willen alleen maar nou, minder, minder, minder, ja. minder staan. Wat... is de president, heeft die, kan die hier niet een rol in spelen? Heeft die geen hij... doorzettingsmacht om hier een knoop maar... over door te hakken? Nee, uiteindelijk niet. Want het is allemaal checks and balances in de Amerikaanse politiek. Hij heeft alleen wel gezegd dat als dit plan wordt aangenomen... dat hij niet gaat uitvoeren. Maar dan zitten we dus helemaal schaakmat, volgens mij. Ja, als dat maar... dan plan van Donner... Beuger morgen zou no. worden aangekomen... heeft hij al gezegd dat ga veto wordt. Hij kan en... het veto, en dan? Ja. dan dan wordt, Dan wordt het dinsdag 2 augustus. Ja, het, het, het dat las, is trouwens ook ik een opgelegde de deadline. Dat er, dat er ook wel weer vrij veel uh, analisten zijn die zeggen: Nou, 2 augustus is niet zo verschrikkelijk hard. Want er zijn nog wel extra inkomsten van uh, met name belastingen. Dus ze zouden het misschien nog wel tot 10 augustus kunnen rekken. Ik denk ook dat dat is wat er gaat gebeuren. Mm -hmm. Dat ze toch nog weer wat meer tijd nemen. Maar goed, jij zegt, Harm, jij zei net iets eigenlijk iets uh, tamelijk gruwelijks. Uh, als het allemaal niet gaat, als er gewoon niks gaat gebeuren, storten de beurzen in. Dan zitten er Republikeinen toch ook niet op te wachten? Die weten dat dan toch ook? Ja, maar we dansen een afgrond. Ik bedoel... ja, ik... Wat jij zei, Lili li li Sprangers, uh, dat, is, dat gaan we allemaal oplossen. Dat gaan we niet laten gebeuren. Maar eerst Obama weg. Ja, maar dat is dus pas volgend jaar november. Dus ja. daar zullen we tussendoor nog iets moeten doen. Het is eerder gebeurd, hoor, dat Amerikaanse overheidsambtenaren... geen salaris kregen, omdat er geen overeenstemming was Omkletten. over die wet. Maar dat um, was een government shutdown, Dat, was, dat, ja, dat ja, ging ja, dat dan was, over was, het budget, wat ieder goed, jaar door het congres ja, moet ja. worden goedgekeurd. Is er misschien is. nog iets anders aan de hand wellicht... dat ze de zaak zo gigantisch in elkaar willen laten donderen... dat je daar de president de schuld van kan geven... en dat je dan hem kan, hoe heet die procedure ook alweer, die vrij moeilijk Impeachen. is... Impeachment. Impeachment. Nou, hem uittrappen. Nou, Daar zijn geen golden voor. Niet, nee, dat denk nee. ik niet. Het, het, het Je laat hem gewoon de verkiezingen wel, verliezen daardoor. Het is natuurlijk wel het levensgevaarlijke spel nu op het ogenblik... van als dit gebeurt, hoe kunnen we dan zorgen <coughs> dat de schuld ervoor... Bij de tegenpartij komt te liggen. Dat is overigens ook de angst van die oldschool republikeinen. Want die, die government shutdown, dat was in 1995. Dat was toen Newt Gingrich voor de Republikeinen inderdaad het budget van de regering Clinton niet wou goedkeuren. Waardoor die regering de salaris niet meer kon betalen. Maar dat hebben die Republikeinen keihard teruggehad bij de volgende verkiezingen. Daar zijn zij voor verantwoordelijk gesteld. Dus de oude Republikeinen zijn daar ontzettend bang voor, dat dat nu weer gebeurt. Maar ja, kijk, mensen als Michel Bakman, wat een, een, een prominente vertegenwoordiger van die Tea Die zit er niet mee. Kandidaat, presidentskandidaat uh, volgend jaar. Die zegt, het is gewoon helemaal niet waar... dat er volgende week de pleuris uitbreekt. Dat is allemaal bangmakerij, moet je je helemaal niks van... Die ontkent het gewoon. Ja, Zo ver ja. gaat dat. Beetje aan de PVV. Ja. Ja. En, oké, okay, goed. De conclusie is dus... het kan misschien 10 augustus worden... en als er dan geen compromis is... dan uh, uh, donderen de beurs in elkaar, zegt Harm. Gaat al een hamsteren. Dan, ja. <laughs> nou ja, dan gaan er rare dingen gebeuren. Dan kan er ja. van alles niet meer betaald worden. En het gekke is dat ze daarmee eigenlijk... de macht van het congres bij de president leggen. Want dan maakt de president uit welke rekening, rekeningen... die hij nog wel wil betalen en welke niet. Maar dan kan je hem dus, als hij de macht heeft... ook alle schuld van alles ja, geven wat er verder ook, gebeurt. Ja. En dan zijn ze precies ja. waar ze hem <laughs> hebben willen. Goed. Ja. Uh, we, we wachten dat af. We zullen daar ongetwijfeld volgende week en uh, de week daarop verder over praten. Noorwegen na, na de eerste schok van die uh, afschuwelijke uh, aanslagen daar... komt nu zo langzaam, want overal hier in ons land... maar eigenlijk overal in West-Europa... wel de discussie op gang over de, de mogelijke rol... die anti-moslim en anti-multiculturele retoriek vooral, bij, bij dit drama heeft gespeeld. Vanochtend uh, had de Dagblad de Standaard in België een commentaar die zei, of in dat commentaar werd gezegd, de toon, dat aanwakkeren van dat sentiment, heeft een mentale infrastructuur geschapen voor de daden van types als Breivik. Woorden zijn niet onschuldig, taal is niet onschuldig. He, eigenlijk zeggen ze, oké, okay, je, je, je voert de daad niet uit... je pakt de wapens niet op, maar ook woorden kunnen, kunnen hard aankomen. Lili Spars. Dat mogen zo zijn. Maar dan blijft de verantwoordelijkheid voor de daad... toch nog steeds wel bij de dader. Ik vind het een heel moeilijk verhaal, hoor, om die glijdende schaal... van beïnvloeden, het rijpmaken van de geesten... om dat direct te koppelen aan zo'n dag. als je het woord verantwoordelijkheid niet gebruikt? Ja, verantwoordelijkheid impliceert ook eventueel juridische verantwoordelijkheid. Dat is hier niet misschien een bepaald type van morele verantwoordelijkheid. Maar kijk, de, de boodschap van Wilders bereikt dagelijks miljoenen mensen... in Nederland en misschien ook daarbuiten. En ja, hoeveel van hen gaan uiteindelijk... He, ze stor, kunstmeststof inkopen om dit te doen. Mm. Dus ik vind dat, dat daar moet je toch, toch wel heel voorzichtig ja, mee waar zijn. Waarom Bortje? Nou, ik heb uh, samen met mijn collega Freek Fuist, hebben we heel veel onderzoek gedaan naar de netwerken van uh, Wilders... en uh, de Amerikanen vooral, de Israëli's ook. Nou, en nu in dit, in dit stuk van 1500 Woorden... hebben we dus eigenlijk een soort netwerkanalyse gedaan... deze week over schrijven. Dat stuk van Die Brave... Breivik. Ja, ja, ja. Dat, dat stuk van die meneer Brijf ja. ik. dacht, je. Ja, ja, ik dacht, er is jullie. Nee, nee, stuk nee, nee, 15, ja, nee. nee <laughs> ik nee, Hou op. Ja. Nou ja, kijk, ik, ik, ik, ik sluit me helemaal aan bij Lili. Maar ik, wat ik interessant vind, wat je nu ziet, is ook al vinden we met z'n allen die conditie, kanonnen... dat rechtstreeks verband niet gelegd kan worden. Uh, moet je ook constateren, gewoon als journalisten... dat de, de druk op Wilders en op zijn uh, uh, uit zijn, zijn, zijn anti-GH beweging enorm toeneemt. En dat ze allemaal, in eerste instantie heb ik gezegd... daar hebben we niks mee te maken, hij is een krankzinnige gek, laat ons met rust. Dat is eigenlijk wat ze zeggen allemaal. Hmm. En ze zeggen meer, we, uh, we gaan onze retoriek handhaven... we gaan dezelfde woorden gebruiken... En het, uh, het kan ons niks schelen wat er daar in Noorwegen gebeurt. Dat is eigenlijk, als je het kort samenvat, een reactie. En ik denk dat dat het gewoon... Dat dat, ja, we zitten nu op dag vier of maar vijf. Ze zeggen, dat... wees voorzichtig niet, het kan ons niet schelen. Maar we hebben er niks mee te maken. Ja, we hebben er niets mee te maken. Ze we het niet verschrikkelijk. Kan ons schelen, Nee, nee, nee we hebben het verschrikkelijk. We keuren het af en, en dat soort dingen. Uh -huh. Maar ik denk, maar dat, dat kunnen wij met z'n allen niet. Dat kunnen ook de Job Kohennen van deze wereld niet. Dat kunnen ze alleen maar zelf doen. Er zal een moment van introspectie komen, vermoed ik. Nou, nou ik, ik, ik, ik ben het uiteraard ook helemaal mee eens... dat deze daad op geen enkele manier... Uh, de verantwoordelijkheid van, van Wilders is. Maar, kijk... Ik ben er wel heel erg voor dat men eens een keer goed gaat nadenken over de toon van het debat. Maar dat was ik voor vorige week vrijdag nee, ook al. Daar was dit niet en, voor nodig. En het nee. gaat, en het gaat nee. natuurlijk wel om de verantwoordelijkheid... Om, om dat woord dan maar wel te gebruiken, van een politicus. Net Waar we het net over hadden, net zoals ik het voor een politicus... volstrekt onverantwoordelijk vind wat die mevrouw Beckman in Amerika doet... namelijk zeggen, volgende week gebeurt er helemaal niks... Het is allemaal helemaal niet belangrijk. Zo vind ik het ook volstrekt onverantwoordelijk voor een politicus als Wilders... om uh, verhalen op te houden over de islamisering van Europa... Die een aantoonbaar volstrekte flauwekul zijn. Puur demografisch, als op grond van cijfers enzovoort. En ik vond het daarom. Uh, hij was bijna niet weg te branden uit de media de afgelopen twee dagen. Bart Jan Spruit, die een voormalig <laughs> geestverwant van Wilders is. Ik vond dat die wel een punt had toen hij zei: Kijk, waar, waar Wilders zich voor zou moeten verantwoorden. is dat dat volstrekte doemscenario. wat hij en die, die, die apocalyptische sfeer die hij iedere keer oproept. zo van er komt iets verschrikkelijks op ons af en de politiek doet het. Niks. En daarmee, daarmee uh, kan je wel mensen het idee geven van, nou, dan moeten we zelf maar iets doen. En dat heeft hij die... Ongetwijfeld niet beoogd. En daar kan je hem ook niet voor verantwoordelijk stellen. Maar ik vind het wel de verantwoordelijkheid van een politicus. om uh, niet te ver te gaan in wat tegenwoordig fact-free politics heet. Namelijk politiek die volstrekt losgezongen is van de feiten. De Daily de, de Telegraph die, die had een, een, soort, een hele filosofisch betoog over deze kwestie. En die stelde eigenlijk het volgende: uh, dat de daden van dit soort mannen. het gevolg zijn van een basissonde in het Westen. Een hoofdzonde van het Westen die nog steeds niet verdwenen is. Namelijk een superioriteitsgevoel boven dat van andere niet-Westerse volken. En dit zijn de gebakken peren waar je dan mee zit. Dat is ook een soort verantwoording leggen bij Lilies Praas. Ja, en wat gaan we dan doen? De hele Westerse bevolking in therapie stoppen? lijkt me nou. Misschien is het een terechte constatering, maar je kunt er verder zo weinig mee. Nee, dat vind ik ook. Het is geen praktisch doel, deze opmerking. Nee. En ook niet een analytisch doel in feite. Want wat moet je er verder mee? Ik denk dat het ook niet te schudden? Nee, nee, En ik vond het heel interessant. Twee dagen geleden was bij nieuwsnight werd de voorzitter van de. English defense League geïnterviewd door Jeremy Paxman. Hè, die, ja, ja. Die, die interviewer daar. En Jeremy Paxman, die, die, die, die vloog hem bijna aan. Ongelooflijk agressieve manier van interviewen. Ja. En dan wat een verschil met de manier waarop wij... Misschien hebben we hier het multiculturele debat al langer in Nederland. Wij zijn allemaal heel terughoudend en voorzichtig. in nou ja, Hij wilde Slaat zich nooit interviewen. Hij wilde Slaat zich nooit interviewen. Dat ja. kan je ook Maar zelfs maken. dan nog, de manier waarop die jongen werd aangepakt was ongelooflijk. Nee. Uh, uh, ja, je, je weet wat maar het motto... heeft geen, Maar het heeft geen zin, dat wil ik maar zeggen. Je nee. kan nog zo uit nee. schreeuwen. Nee. Maar je en... weet wat, wat het motto is van Jeremy Paxman hè? In, in zijn werk als interviewer. Why is that lying bastard lying to me? <laughs> dat is een uitgangspunt. Maar dan, hoe redelijk je erover kan denken, waarschijnlijk. Ook allemaal waar. Denken jullie dan dat het uiteindelijk... Uh, uh, uh, deze daad van deze ene man in Noorwegen... helemaal geen effect gaat hebben op, op de populistische partijen... en de anti-moslim-retoriek uh, uh, die, die, die, die behoorlijk ver gaat? Zal dat helemaal niet veranderen? Zullen andere partijen misschien de collega's er niet iets meer op aanspreken... en iets vaker erop aanspreken ja, om dat, de toon wat te matigen. Dat laatste mag je hopen. Uh, ja. alleen, alleen tot nu toe is Wilders er altijd ingeslaagd... Om Wanneer dat gebeurde, uh, de bal terug te spelen en, en, en, en te zeggen: Ja, maar jullie willen het debat niet aangaan. Jullie willen niet dat de dingen hmm. genoemd worden, zo, zoals ze zijn. Jullie willen de feiten niet onder ogen zijn. Dus ik zou, ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom dat niet nu ook weer zou lukken. Uh, Harm, kort, want we moeten nog naar het kort. ja. ja. Aanspreken bedoel dat anderen gaan zeggen... dat je moet je matigen, dat we graag geloven in maken. Nee, elke, keer als, als, elke keer als, als onze vriend Martin mm. Bosma gaat zeggen... cultureel marxistisch, dan zegt iedereen prijvek. En elke keer als ja. Wilders gaat zeggen nee, ja. de oorlog tegen de islam... zegt hij ja. Dus ja, je houdt wel op met dat soort ja, nee, woordgebruik, het, het, lijkt me. Het ja. zal zelfregulerend werken op ja. de een dat of andere manier. Ook. Dat denk ik wel. Ja. Er komt een rem op. Ja, dat, dat is onvermijdelijk. Laten we het hopen. Nou, dit... Dit, deze hele kwestie gaat natuurlijk terug op uh, multiculturalisme, nationalisme, et cetera. Lily Sprang, is directeur van het Turkije-instituut. Turkije is een enorm multicultureel land. Het land top daarmee. Neem de Koerden. Uh, he, hebben ze in. Dat zeg jij? Armeniërs. Armeniërs. Ja. Uh, <laughs> hebben ze in Turkije nog speciaal vanuit die achtergrond op, deze, op dit drama Noorwegen gereageerd? Nee. Nee, ze hadden net zelf een drama achter de rug... waarbij in één week tijd 17 Turkse soldaten door de PKK... of in hinderlagen zijn gelokt waarvan de PKK ontkent dat zij dat over. gedaan Dat is geen radicaal Wat het interessant maakt. En dat is eigenlijk de belangrijkste terroristische dreiging... waar Turkije mee te maken heeft en waar ze dag en dagelijks mee worstelen. Dus er was aandacht in de pers, zeker. Maar er wordt geen verband gelegd natuurlijk met de binnenlandse situatie. dat is natuurlijk een hele andere bij hen. Nee, maar ook de multiculturele invalshoek, de anti mult Nee, nou behalve dat men in Turkije wel heel erg gevoelig is... voor signalen uit Europa dat men anti-islam is. En daar is dit natuurlijk weer een bevestiging... Nee, maar wel binnen in eigen land. De eenheidstaat Turkije. Turkije, die er is. Nee, maar dat, daar heb je de Koerden, daar heb je de Armeniërs. Ze, ze, ze kunnen wel blijven roepen: we zijn een eenheidstaat. Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand. In ja, dat land. nee, maar goed, dat zijn twee verschillende dingen. Maar men is overwegend islamitisch, laat ik het zomaar zeggen. Dus anti-islam signalen in Europa, daar is men heel mm -hmm. erg sensitief voor. En tegelijkertijd beseffen steeds meer Turken dat die eenheidsmal waarin zij zijn groot geworden, natuurlijk. Bartjes begint te vertonen. Mm -hmm. Omdat dat land natuurlijk van oudsher heel erg multietnisch, multireligieus mm -hmm. zelfs is samengesteld. Is daar die grondwetswijziging of vernieuwing voor nodig? Waar iedereen het zo mee eens is. De, die is voor een hoop dingen nodig. Maar onder andere hiervoor. Want de, deze huidige grondwet dateert uit 1982. Twee jaar na de laatste militaire coup. En daar is dat Turksheid, dat Turks zijn, heel erg op de voorgrond mm. uh, gezet. En dat is natuurlijk voor een hele hoop mensen met een Koerdische achtergrond. Ja, eigenlijk gewoon niet heel erg relevant. Uh, daar wordt ook vastgelegd dat de enige taal die gesproken mag worden in Turkije, is het Turks natuurlijk. Dus dat moet ook veranderen. Er zal toch ook wat meer ruimte moeten zijn voor andere talen... dan met name Koerdisch. En dat moet dus in de nieuwe grondwet worden meegenomen. nou, De regering is net herkozen, met een grote meerderheid. Maar niet, maar voldoen, niet uh, niet de meerderheid groot genoeg om die grondwet uh, zelf te kunnen veranderen... moet daarover onderhandelen met de oppositie. Uh, en zal dus ook in die grondwet ruimte moeten geven... aan een nieuwe invulling van de Turkseheid. Hm. En daar hebben ze de grootste oppositiepartij, de CHP, de Kemalisten... redelijk aan hun zijde. Hm -hmm. De BDP, de vertegenwoordigers van de Koerden uiteraard ook. Maar de MHP, die toch nog steeds goed zijn voor 11,8% van de stemmen... die is daar fel op tegen. Want dat, dat zijn, zijn meer de, Turkse... de wolven. Ja, Dat, achter, de, dat zijn de wolven. Ja. Ja. Turkse nationalisten. Dus die willen daar niets van weten. Dus in dat moeilijke vaarwater moet men tot een compromis komen. En de discussie daarover wordt natuurlijk niet vergemakkelijkt... als er nog steeds in het Zuidoosten Turkse dienstplichtigen om het leven komen. Maar ze Want hebben dat... die MHP ook echt nodig om de grondwet te kunnen wijzigen. Nee, de MHP zou er buiten kunnen blijven. Maar het gevoel is wel in Turkije dat dit nu een grondwet moet worden... die all-inclusive is. Ja. om begrip iedereen grip, uh, te gebruiken, Ja, en door iedereen die... wordt gedragen. En die ook nodig is uh, om misschien ooit Europa. weer eens een stapje dichter bij Europa te komen. Ja, maar daar is in de wetswijziging al veel gebeurd. En in de grondwet zit niet zo heel erg veel wat daar op, op, op, op, op, op uh, haaks op staat. Dat is denk ik niet het probleem. Ik ze om daar de... nog in geïnteresseerd trouwens? Nou, überhaupt veel minder natuurlijk. Nee, dat ja. neemt bij Europa heel snel af. Ja, Men is voldoende ja. beledigd en uh, eventjes niet. Maar en er zijn er toch tal van krachten die belang hebben bij zo'n conflict. Ja. Bijvoorbeeld met die Koerden. Ja. Uh, hoe werkt dat daar, daarop in dan? Nou ja, de, de aanslag op die 13 militairen is dus niet door de PKK opgeëist. Dus dat zouden ook allerlei andere groeperingen kunnen zijn. Er is natuurlijk nog steeds een proces gaande, het zogeheten ergenekonproces proces tegen de Deep State. Uh, en die krachten die daarmee samenhangen, dat zit veelal in voormalige legerofficieren en andere duistere uh, coalities, die zouden natuurlijk ook wel hier belang bij kunnen hebben om die strijd levend te houden. Want een einde van het conflict met de Koerden betekent natuurlijk ook een mindere positie voor het Turkse leger. Want dat het moet natuurlijk nu groot en sterk blijven. Dat is een heel dreiging. Ja. Ja. Ja. Dus dat is ook een, uh, iets wat zeker meespeelt. Ze ja. dus okay. kunnen ook Iran nemen als, uh, uh, als noodzaak om te blijven bestaan, natuurlijk. Iran als dreiging. Ja, of Irak voor datzelfde. Ik ja. ja, bedoel, de instabiliteit rond Turkije. Is dus hebben de Koerden daar, daar, daar niet voor nodig? Nee, maar, maar. Dat, de, de Koerden is natuurlijk een binnenlands probleem. Dus dat ja. leidt natuurlijk wel tot allerlei maatregelen die wat verder gaan dan wanneer je in een buitenlands militair conflict gewikkeld bent. Dat is toch een verschil. Ja. Lili Sprangers van het Turkije-instituut, hartelijk bedankt. Harm Botje van Vrij Nederland ook bedankt. En Chris Keine van de WPRO-televisie. Hartelijk dank, graag tot een volgende keer. Dit was de Villa voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf half vier op deze zender. En zometeen, zoals u wellicht had kunnen raden... na half vijf het Radio 1-journaal gepresenteerd door Lucella Carrasso. Goedemiddag. We proberen te achterhalen waardoor de communicatiestoring... zoals we dat noemen in Rotterdam, is ontstaan. Wat er nou mis is gegaan bij KPN... Wat Noorwegen betreft, de premier heeft gesproken over wat de aanslagen wat hem betreft betekenen voor de democratie en de politiek, waar jullie het net ook over hadden. Dat laten we horen na het nieuws van half vijf en dat krijgt u van Dick ter Radio 1, het NOS-journaal. Het wereldvoedselprogramma van de VN is een luchtbrug naar Somalië begonnen. Er wordt 10 tot... 10 ton noodhulp naar het land gebracht. De hulpactie in Mogadishu liep een paar dagen vertraging op... door bureaucratische problemen. Door extreme drogen heerste een hongersnood in de Hoorn van Afrika. De automobilist die maandag werd aangehouden... na een dodelijk ongeluk in Utrecht... wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. De man van 23 reed maandag... vermoedelijk tijdens een illegale straatrace... met hoge snelheid achter op een auto. Twee inzittenden van die auto raakten zwaar gewond. Een van hen overleed in het ziekenhuis. Door het droge weer in Portugal woede er op verschillende plaatsen in het land bosbranden volgens het Portugese staatsbosbeheer meer dan vorig jaar. De eerste zes maanden van dit jaar ging ruim 9.500 hectare bos... in Portugal in vlammen op. En een van de molens in Kinderdijk is rechtgezet. De 270-jaar-oude molen stond lange tijd scheef... maar is nu 60 centimeter opgevijzeld. De opvijzelen was onderdeel van een groot restauratieproject. 14 van de 19 molens in Kinderdijk zijn opgeknapt. De molens staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO. En dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwe Gein zuid 4 kilometer. Ze zijn daar bezig met wegwerkzaamheden. Verkeer richting het zuiden kan beter via de oostkant van Utrecht rijden. Dat is over de A12 en de A27 via Houten. U moet dan niet vergeten op tijdig de parallelbaan te nemen. Op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Geuzenveld en knooppunt Koenplein, 5 kilometer richting Zaandam...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 Met Europarlementariër Dirk-Jan Epping... spreken we verder over de politieke gevolgen van de aanslagen in Noorwegen. En over één jaar, precies over één jaar, 27 juli 2012... beginnen de Olympische Spelen in Londen. Technisch directeur Maurits Hendricks van NOC-NSF... grijpt die gelegenheid aan om te vertellen hoe Nederland ervoor staat. Na vijf uur besteden we aandacht aan Cyprus... want de markt verwacht dat dat land nu financiële steun... uit Europa gaat vragen als volgende land. We gaan ook nog door... op. De communicatiestoring in Rotterdam. Die is voorbij. Alleen het laatste woord is daar nog niet over gesproken, eerst Noorwegen, de premier Stoltenberg, zegt dat de terreuraanslagen van vrijdag moeten aanzetten tot meer politiek bewustzijn. Hij onderstreepte het belang van de vrijheid vanmiddag van meningsuiting en roept de mensen op om mee te blijven doen in het publieke debat. Maar zich er wel bewust van te zijn of men daarbij niet aanzet tot geweld. We have to tolerate also views we don't like. So I believe that the most important thing we can do is actually to appeal to every participant in the participant in the public debate to think through whether it's, uh, your views may contribute to hatred and uh, and therefore also stimulate violence. But I will not as a prime minister try to deny anyone to say what they mean, even if I uh, disagree uh, strongly with them. Stoltenberg zegt dat hij als premier mensen niet kan ontzeggen... hun mening te uiten, ook al is hij het er absoluut niet mee eens. Scandinavië-correspondent Dirk Evers. Dirk, uh, past dit bij Stoltenberg, wat hij hier zegt? Ken je hem zo? Ja, ik heb hem zelf een keer geïnterviewd. Uh, zijn toon valt, valt in goede aarde bij de Noren. zo is hij ook. Hij, is, uh, hij staat met beide voeten op de grond, is heel nederig... En uh, hij kwam de laatste dagen ook heel natuurlijk over, heel open, heel direct. Hij besprak de problemen, hij sprak ook met iedereen, hij was overal aanwezig. We mogen ook niet vergeten, hij kende veel van de jongeren, hij kende veel van die organisatie. Dus hij was ook direct uh, getroffen door, door die ramp. Maar, uh, de populariteit van Stoltenberg, dat blijkt vandaag, die is enorm. Die is nooit groter geweest. 80% van de Noren vindt volgens een opinieperling dat hij het heel goed heeft gedaan. En 14% vindt dat hij het goed heeft gedaan. Hij is nu populairder dan het uh, Noorse Koningshuis. Ja, en, en hij zei: uh, iedereen mag zeggen wat hij wil, maar wees je wel bewust of je niet aanzet tot geweld. Is dat toch een indirecte manier om op te roepen tot matiging van hem? Ja, dus dat uh, hij vindt ook dat mensen moeten deelnemen aan het publieke debat. En uh, die oproep wordt gevolgd. Je ziet dat mensen zich de afgelopen dagen, dat hoorde ik vanochtend... Uh dat er heel veel leden zijn van de politieke partij, dat ze nieuwe leden krijgen. Dus uh, hij zei heel duidelijk, uh, we moeten als onze fundamentele waarden worden bedreigd, niet antwoorden met, met uh, allerlei uh, harde maatregelen, maar door meer openheid te tonen. En we moeten ook zelf open zijn, we moeten ook onze uh, gevoelens tonen. ook daar zei hij iets over, dat we elkaar moeten ondersteunen. Ja, er werd hem ook gevraagd of zijn arbeiderspartij... zal terugkeren naar het eilandje Oetoya... Waar, waar de partij dus uh, vaak naartoe gaat. Het is ook, geloof ik, zelfs van, van de partij. Wat zei hij daarop? Hij zei daarop dat uh, dat al besproken was met de jongerenafdeling... en dat het buiten kijf staat we gaan terug naar Oetoya. Uh, we laten ons zo niet uh, intimideren en daar wegjagen. Het, het, het, het, het zal een litteken zijn, maar we gaan terug. Voor mij... Me... But even more so for all the young uh, members of the Young Labour Party, I think it's very important to return to Utea. Uh, and again, uh, the, uh, one of the first messages coming from the members of the Young Labour Party on Friday night, Saturday, was that, go was that we were going to take Utea back. Ja, Hij zegt dus uh, in feite dat ze zich niet weglaten jagen daar. He heeft hij nog gezegd hoe hij zelf uh, de afgelopen vijf dagen heeft beleefd, persoonlijk? Ja, hij heeft gehuild. Je kon het ook zien tijdens zijn toespraken. Hij heeft uh, heel sterke toespraken gehouden. Uh, hij, ja, hij stond zelf zwaar aangeslagen op het podium, heel alleen... tijdens de bloemenmars maandagavond. Dus dat maakte indruk, daar stond hij, de premier, als uh, je zou zeggen als een gewone burger en sprak die grote menigte toe, uh, heel ontroerd en uh, zei ook tegen de mensen, jullie moeten allemaal huilen, uh, steun elkaar, als je kunt huil dan, als je niet kunt, ja dan is het zo, maar geef elkaar schouderklapjes en toon je emoties, heeft hij gezegd. Ik heb uh, and en ik heb veel mensen gezegd dat they niet not om te cry, uh, they niet not om hun uh, express te sadness. Some people need professional help, care, assistance. They should have it. But most people, they need just, you know, uh, a friend, uh, someone to talk to, a hug, and uh, someone that are comforting them. And that's the most important thing we can do to each other in now. Ja, sommigen hebben professionele hulp nodig en die krijgen dat ook. Anderen hebben vooral vrienden nodig, mensen met wie ze kunnen praten. En hij, hij roept dus de noren op om dat vooral met elkaar te doen. Nu heeft hij een persconferentie gegeven, maar ook de politie... net als de afgelopen dagen. Um, is daar nog nieuws uitgekomen? ja die politie is nog uh, die persconferentie van de politie is nog bezig dat is nu op het uh, de politie van het eilandje Utoya daar in de buurt want die was nog niet aan het woord geweest het was allemaal via Oslo verlopen en er waren dus heel wat onduidelijkheden over de Precieze toetraging van die reddingsoperatie. Dus daar is het over gegaan. Eigenlijk, uh, dat er, wat er uit de bus is gekomen is, er is nog heel veel werk. En de politie heeft gedaan wat ze kon. Ja, er waren motorproblemen toen uh, de politie naar het eilandje uh, voer. Maar uh, eigenlijk kreeg men toen de bijstand van twee andere boten. En ging het eigenlijk toch wel sneller. Goed, dat is het uh, verhaal van de politie. Dirk Evers, dank voor dit moment. Wij uh, zullen ook aan kap. Dat was burgemeester Aboutane van Rotterdam. Dat wilden we niet horen. Ja. De 394 aan de Kralingse Zoom. Dit was een test, over. Nou, hij sluit hem duidelijk. Oké, ik heb u hier vandaan ook goed uh, ontvangen. Kijk, dat wilden we wel horen. Um, goed ontvangen. Ze konden weer communiceren met elkaar in Rotterdam... maar daarvoor was het een hele tijd stil vanochtend... op verschillende communicatienetwerken, in, ook in de omgeving van Rotterdam. Door een omvangrijke storing konden politie, brandweer, ambulance en ook het metropersoneel urenlang uh, geen of nauwelijks contact met elkaar krijgen... en ook niet met de meldkamer. Het metroverkeer lag daarom stil. Verslaggever Mino Remmers. Uh, Mino, vanochtend ja. uh, spraken we jou op een verlaten metroperon... Is inmiddels duidelijk wat er nou is misgegaan bij KPN? veel in eerste instantie niet mee om dat te achterhalen... want we waren niet erg scheutig met informatie. Maar toch weten wij nu dat het, uh, waar het zo'n beetje in zit. KPN heeft ons uitgelegd dat het er ongeveer 100 KPN-kastjes zijn in Nederland. Die zijn onderling met elkaar verbonden, met glasvezelverbindingen en daar loopt dat communicatiesysteem ook doorheen. En vannacht is tijdens het onderhoud één een zo'n kastje kapot gegaan. Uh, het kastje zit in de centrale in de KPN in de Waalhaven in Rotterdam. En vanuit dit kastje een cross-connect-kastje, dit voor de liefhebbers... daar lopen uh, maar meer dan 6000 verbindingen overheen. voor dat specifieke kastje zijn geen back-up-systemen. Met andere woorden, het glasvezelnetwerk voor een deel ligt er dan uit. Een gevolg was dat beveiligingsbedrijven, alarmsystemen... maar ook bijvoorbeeld het openbaar meldsysteem van de brandweer... Hè, dus gebouwen die zo'n automatische melder hebben... dat al die systemen die over dat glasvezel moeten communiceren... die delen het uh, niet meer. Nou, Dat heeft natuurlijk heel veel gevolgen gehad. Een grip-4 uh, heet dat dan in vaktermen, dat betekent... Dat alle diensten in opperste staat van paraatheid waren en dat ook de burgemeester werd gebeld. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam en hij zegt dat de veiligheid vannacht geen moment in het gevaar is geweest, ondanks het feit dat de 112 centrale moeilijk bereikbaar was. Maar toch laat hij het er niet bij zitten. Hij is voorzitter van de veiligheidsregio Rotterdam en hij gaat bij KPN om opheldering vragen dat zij die vanochtend luisteren eventjes naar burgemeester Abu Talib. Wij zullen nou ook aan KPN, en dat heb ik inmiddels ook aan de vertegenwoordiger van KPN bij mij in het crisisstaf gemeld, graag willen weten hoe dat nou precies is, is kunnen gebeuren. Ja, en we weten inmiddels ook dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... ook een diepgaand onderzoek gaat instellen. Uh, het blijft natuurlijk toch raar hè, dat zo'n belangrijk systeem als 112... de communicatie met de hulpdiensten, politie, brandweer, ambulancediensten... maar denk ook aan de reddingsbrigade bijvoorbeeld daar bij Hoek van Holland... dat dat allemaal over één zo'n kastje gaat. En als zo'n kastje dan kapot gaat, dat je dan dus vreselijk omhoog zit. En daar gaat een commercieel bedrijf over, niet de overheid. Hoe, hoe denken ze daar over? over in Rotterdam, dat zo'n voorziening die vrij vitaal is... belangrijk is voor onze samenleving, dat dat aan een bedrijf is uitbesteed. Ja, ik maak maar even de vergelijking met. Uh, zo'n anderhalve week geleden. de zendmaster die omkukelde. Althans, daarin Smilde en ook in loop ik de problemen. Ook een eigenlijk een soort nutsvoorziening. Hè, die radiozenders die dan uit moeten worden gezet. Het is uitbesteed aan een. Uh, ja, aan, aan een, een, een bedrijf. wat opereert op de markt. Dat geldt dus ook voor KPN. die ook weer. allerlei dochterondernemingen inschakelt. om dit soort C2000 communicatiesystemen. in stand uh, te houden. Er zijn meerdere marktpartijen bij, bij betrokken. Onderaannemers, uh, insluiters. Bedrijven. Ja, dat moet natuurlijk zo goedkoop mogelijk. Zo is het ook met die zendersystemen uh, van de publieke omroep. Als je een backup systeem wilt hebben, dan kost dat geld. En dan moet je, dat wel, uh, dan moet je daar wel de opdracht toe geven. Dus ja, er zit ook aan de klantenkant, in dit geval dus misschien wel bij de overheid... Uh, is er misschien een harde les te leren. En Want zijn die communicatiesystemen cruciaal... of hebben ze zelf nog wel met de mobiele telefoon elkaar kunnen bereiken? Nou, we merkten vanochtend dat mobiel bellen eigenlijk best wel goed, uh, goed lukte... Uh, uh, iedereen kon ook rustig taxi's bellen en zo. Zo is dat ook bij de hulpdiensten opgelost. Voor een deel is er extra personeel naar de kazernes gestuurd. Ook de reddingsbrigade was meteen bezet. En men heeft elkaar via de mobiele telefoon gebeld. En er is dan ook nog het nationale noodnet. Zeg maar de rode telefoon. De spreekwoordelijke rode telefoon. Waarmee dan toch ook nog wel contact mogelijk was. Maar een 112-centrale die eruit ligt. En uh, politieagenten die je met een mobiele telefoon moet gaan bellen. Met alle uh, overcapaciteitsmogelijkheden tot gevolg. Je weet, mobiel netwerk kan ook overbelast raken. Een risicovolle onderneming, zeker in een veiligheidsregio Rotterdam... met petrochemische industrie, er kan van alles misgaan. Vandaar ook dat die metrotreinen stil werden gezet. Ondergronds treinverkeer, zonder communicatie, te gevaarlijk. Mojno Remmers vanuit Rotterdam. Zometeen Dirk-Jan Epping, Europarlementariër... die als Nederland voor de Vlaamse lijst de dekker in het Europees parlement zit. Verkeersinformatie hier bij de ANWB, Helene De Geest. Zoals de afgelopen dagen ook iedere keer het geval was... staan er heel weinig files. Dus eigenlijk maar één file die echt opvalt. Dat is die op de A16 van Rotterdam naar Antwerpen. Bij de afrit Rijsbergen is zojuist een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. De file daarachter is twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Gaan we gaan het hebben over de ingenieursbranche. Die verkeert nog steeds in een crisis. Ingenieursbureaus maken minder winst, de omzet daalt... en nog maar drie kwart denkt dit jaar überhaupt winst te maken. Dat blijkt uit een rondgang die branchevereniging NL Ingenieurs maakte. En De voorzitter daarvan is Ed Nijpels. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Krasso. Ik dacht, meneer Nijpels, u heeft ook overal verstand van. Nou, niet overal verstand van, maar ik ben wel voorzitter... van een van de belangrijkste brancheorganisaties. Dat zijn gelukkig nog steeds de Nederlandse ingenieursbureaus. Ja, maar voor die branche... Uh, de zelf is het allemaal niet zo gelukkig op dit moment dus. Um, waar komt dat door? Is dat de economische crisis? Ja, dat komt De twee dingen. De economische crisis, bedrijven investeren minder. Maar ook tegelijkertijd zie je dat de overheid bezuinigt op allerlei budgetten. En dat betekent simpelweg vooral voor de bureaus die alleen maar in Nederland werkzaam zijn... dat betekent dat gewoon minder omzet en dus ook minder winst. Want het gaat dan vooral om projecten van de overheid uh, waar ze op verliezen, die er nu niet zijn? Ja, overheid, ja, overheidsprojecten die er niet zijn, maar ook bedrijven die op dit moment niet investeren. Als u kijkt bijvoorbeeld naar de kantorenmarkt of naar de, de, de, de markt voor, voor nieuwe fabrieken... Ook die investeringen liggen op dit moment uh, liggen aan banden. En dat betekent dat je daar dus ook opdrachten kwijtraakt of opdrachten niet krijgt. En zie je veel faillissementen? Nee, geen faillissementen. Waarom niet? Omdat de ingenieursbureaus ook de afgelopen tijd zijn uh, ingekrompen. Je ziet dat bij alle bureaus, groot en klein, dat men eerst de, de, de, de grote schil van uitzendkrachten... Uh, dat men uh, daar afscheid van heeft genomen. En je ziet nu dat een aantal ook grote bureaus, dat die ook langzamerhand mensen uit de, uit de harde schil... Uh, uh, dat ze daar afscheid van moeten nemen. En de ingenieursbureaus hebben zich dus uh, eigenlijk al gewoon goed aangepast aan, uh, aan de, mindere, de verminderde uh, opdrachten. En lukt het misschien ook om opdrachten in het buitenland uh, te vinden? Ja, een aantal van de, de grote Nederlandse bureaus die zijn heel sterk in het buitenland. Om een voorbeeld te geven, uh, van uh, de, de, de grote bureaus die lid zijn van de alle ingenieurs, uh, zitten behoorlijk een stuk of vijf tot de top 50 van de wereld. En dat betekent dat die gelukkig de daling van de omzet in Nederland kunnen compenseren met vergroting van de omzet bijvoorbeeld in Azië, maar ook in Amerika en ook in Canada, eigenlijk met de uitzondering van Engeland en van de Zuid-Europese landen draaien de Nederlandse Egyptische bureaus in de rest van de wereld dan allemaal goed... en behalen ze daar ook uh, mooi omzetten en forse winsten. En toch zou het natuurlijk fijn zijn, ook voor de werkgelegenheid hier... als er hier ook weer meer projecten komen. Wat wilt u dat premier Rutte hier aan doet? Nou, eigenlijk, één regel voor premier Rutte zou zijn... meer investeren, dat uh, betekent dat de overheid... Uh, die zal uh, toch linksom of rechtsom... Uh, in infrastructuur moeten blijven investeren. Dat is natuurlijk een belangrijk uh, branche voor ons. Tegelijkertijd vraagt het ook aan de ingenieursbureaus om je ook te richten op de andere markten. Als er bijvoorbeeld 30% van de kantoren in ons land leeg staat, dan betekent dat dat de bestaande voorraad, dat die aangepast moet worden aan de eisen van deze tijd. Dus daar en, moet je goede ideeën voor bedenken. Daar moet je goede ideeën hebben. En de Nederlandse ingenieursbureaus die zijn over de hele wereld beroemd en bekend vanwege hun goede ideeën. En die kunnen we dus ook in Nederland aan, uh, inzetten. Het gaat dus niet alleen maar om vragen aan de overheid. Maar het gaat om over de overheid, moet de vraag stimuleren, moet dus meer opdracht geven. En tegelijkertijd moeten we ook nadenken over andere zaken. Ik noem bijvoorbeeld het hele energieverhaal. Dus het gaat over vernieuwbare energie, schone energie, groene energie. Ook daar hebben onze bureaus natuurlijk heel veel kennis over. En daar komen gelukkig op termijn weer wel projecten komen op gang. Dus daar zit ook misschien voor een deel de compensatie in. Ja, maar want wanneer verwacht u enig herstel in de branche? Nou, als we even kijken naar, naar een branche die verwant is met onze branche, dat is de architectenbranche. Daar zie je dat het daar nog steeds slecht mee gaat. We verwachten eigenlijk 2012 dat dat toch, toch een heel lastig jaar wordt. En we verwachten pas voor het eerst een echte opleving in 2013. Maar voor de Nederlandse bureaus geldt dat die voor zover alleen maar in Nederland werkzaam zijn. Is het ook altijd verstandig om naar het buitenland te kijken. Want daar ligt nog een, een, een, een, een oceaan aan opdrachten in het verschiet. Dat is duidelijk. Ed Nijpels, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag van zo. Dan Willemijn Hubert met het weer. Goedemiddag. Hoi. We houden het niet droog vandaag hier in Nederland. Nee, dat klopt. Er zijn vandaag al wel een paar spettes gevallen. Nou stelde dat nog niet zo heel erg veel voor. Maar de echte buien die zijn net in Limburg de grens overgetrokken. En die trekken de komende uren in noordelijke richting. En, uh, ja, die trekken heel erg langzaam. Dus die kunnen best lokaal voor veel water zorgen. En krijgt heel Nederland daarmee te maken? Ja. Ja, maar de grootste concentratie zit eigenlijk wel in het oosten en later het noordoosten van het land. En kan je dat inmiddels ook aan de luchten zien? Ja, we kregen al wat fotootjes opgestuurd uit het noordoosten van het land. Ze waren niet superduidelijk, maar toch was er wel op te zien dat er van die kanteelwolken ontstaan. En ja, wat is een kanteelwolk nou eigenlijk? Voorstellen een wolkje in de lucht, en er, uit, er groeit een soort puntje uit, een paar puntjes. En dat lijkt een beetje op de kasteeltorentjes. En dan weet je dat er uh, slecht nieuws aan zit ja, te komen, tenminste als je niet van regen houdt. Ja, precies. Ja. Die zijn ook een voorbode van onweer. En het KNMI heeft ook voor de oostelijke provincies uh, waarschuwingen afgegeven voor onweer voor de aankomende uren. En hoe lang houdt de regen aan? Het is wel de verwachting dat het vannacht weer zo goed als droog is uh, overal. Kan Er wel trouwens uh, dichte mist ontstaan uh, op veel plaatsen in Nederland. Maar dan zijn de buien weer weg, morgen overdag. en begin van de dag ook droog. En in de middag dan in het midden en zuiden opnieuw buien. En het duurt nog even, maar voor de mensen die dan vrij zijn... wat voor weekend krijgen we? Tja, zo goed als droog. Er is wel veel bewolking aanwezig. en Het wordt wel zo'n 20 graden. Dus uh, nou, wat mij betreft prima weer. Daar mogen we blij mee zijn ja. deze zomer. Willemijn, hoe ber was dat? Dan is het tijd voor Europarlementariër Dirk-Jan Epping. De Nederlander die voor de Vlaamse lijst de dekker in het Europese parlement zit. Over Europa praten we, maar ook over de actualiteit. De politieke discussie over Noorwegen. Goedemiddag, meneer Epping. Goedemiddag. Ja, er is hier discussie over de vraag of de PVV de toon moet matigen. Hoe kijkt u van een afstandje naar die discussie hier? Nou, ik vind niet dat je Geert Wilders ervan kunt beschuldigen... dat hij als het ware een soort van inspiratiebron is geweest... voor deze gruwelijke daden. Er is geen oorzakelijk verband, net zo min als er een oorzakelijk verband was... tussen bijvoorbeeld GroenLinks en de moordenaar van uh, Pim Fortuyn. Maar ik vind in het algemeen eerlijk gezegd... dat men, als men spreekt over kwesties als islam, immigratie... dat je dan een ver feitelijk en zakelijk debat moet voeren. Een beetje zoals in de traditie van uh, Frits Bolkestein. En wat je de laatste tijd in heel veel landen ziet in Europa... Is dat allerlei groepen steeds kwetsender gaan worden. Uh, zowel van de ene zijde als van de andere zijde. Zowel van autochtonen als van allochtonen, van moslims, niet moslims enzovoort. Uh, en dat leidt altijd tot erupties, tot emoties. En ja, je weet nooit wat bepaalde geïsoleerde figuren daarmee gaan doen. En zouden partijen als de PVV, een partij die ook bezwaar maakt tegen de islam... meer moeten doen dan het geweld van de Noor, anders brijf ik afkeuren? Wat u betreft. Nou, de afkeuring op zichzelf is natuurlijk heel duidelijk. Wat zouden ze verder uh, moeten, moeten doen? Uh, ze kunnen er weinig aan doen natuurlijk. Nou ja, uh, bijvoorbeeld we hadden dat... Chantilly, hè, hoogleraar politicologie. En die zegt dit soort partijen moeten beter uitleggen... wat het onderscheid is tussen radicalisme en extremisme. Ja, en ik denk dat die partijen ook erg moeten oppassen... in wat van vocabulaire ze gebruiken, wat van gespierd taalgebruik uh, ze aanwenden. Omdat uh, dit soort discussies liggen heel uh, emotioneel bij hele delen van de bevolking. En uh, de kwestie van immigratie, islam enzovoort, dat gaat niet weg. Dat wordt niet, ook niet onmiddellijk opgelost. Dat blijft op een politieke agenda staan. Uh, en je los je ook niet op door het te verzwijgen. Dus er moet over gesproken worden. Maar zoals premier Stoltenberg ook al zei, op een zakelijke en feitelijke manier. En mensen moeten dat in een fatsoenlijk debat doen. Ik heb in, in, in Vlaanderen heel vaak moeten debatteren tegen uh, Philippe de Winter. En uh, Ik heb altijd gezegd, van, uh, als je je punt maakt, en je kunt je punt maken... en veel mensen zullen het met je eens zijn, doe het dan op een fatsoenlijke manier. En op die manier kun je mensen overtuigen. Maar als je, mensen, als je de emotie wilt gaan bespelen... Ja, dan, weet je niet, dan weet je wel waar je begint, maar niet waar je eindigt. En de vraag is natuurlijk wat het electoraal voor dergelijke partijen zal betekenen. Zul, hebben ze daar een lastige afweging te maken, denkt u? Bedoel u dat die partijen... Nou, misschien uh, stemmen electoraal... verliezen als, als ze het allemaal iets zakelijker houden. Uh, ja, dat is natuurlijk altijd een gevaar voor partijen... die eigenlijk meer op de emotie uh, spelen. Die dat heel emotioneel naar voren willen uh, brengen. Uh, dat als je dat niet doet en je wordt wat meer gematigd... Uh, en je probeert dat zakelijk te doen, dat het dan minder opvalt. Dat je minder in de media komt. Uh, en uh, daarom is, zijn dat, voor, dat soort taalgebruikers vaak ook een schreeuw om aandacht. Uh, dat is natuurlijk wel zo. Maar ik vind als je de, de kwestie van, uh, van immigratie, van islam... Uh, naar voren wilt brengen en kijk hoe Bolkestein dat heeft gedaan in de jaren... 90 op, een, op een feitelijke en fatsoenlijke manier. Iedereen erkent dat nu ook, uh, dat het electoraal niet in kosten gaat. Dat is toen zeker niet gebeurd en zeker niet ten koste gegaan van de VVD. Dus het is mogelijk om zo'n debat te voeren op een fatsoenlijke manier... zonder dat je heel veel stemmen verliest, als je het maar duidelijk aangeeft. En is dat, denkt u, een, een debat dat ook binnen het Europees Parlement... de komende tijd zal worden gevoerd? Uh, dat denk ik wel. Uh, want uh, het is wel, moet ik zeggen, heel moeilijk om immigratie en de rol van islam enzovoort. om dat in het Europees parlement naar voren te brengen. omdat je ontzettend snel wordt beschuldigd van uh, racisme of van populisme of van xenofobie enzovoort. Uh, dus je hebt alles bijna onmiddellijk teken, hoe je het ook zegt. Maar er zijn ook wel wat verschillende groepen in het Europees parlement. uit de, de meer uiterst rechtse groepen uh, die dat op een nogal agressieve wijze doen. Uh, zoals uh, de, de partij van de heer Le Pen en. Een aantal anderen. Uh, en ik denk dus dat men uh, dat er een debat uit voort gaat komen. Hoe moeten we daar naar kijken en hoe moeten we uh, dat bespreken? En ik vind wel zo dat het Europese parlement ook dat open en fatsoenlijke debat moet uh, toestaan. En ik moet zeggen, tot nu toe heeft het Europese parlement heel vaak de neiging gehad om deze kwestie eenvoudigweg te verzwijgen en daar een deken van uh, beschuldigingen over populisme en racisme overheen te gooien. Dus van beide kanten heftig, zowel links als rechts? Ja, dat zijn altijd emotionele debatten. En met heel veel verwijten en aantijgingen. En de heer Hitler is ook nooit ver weg in dat soort omstandigheden. Uh, en dat uh, leidt tot, tot geen enkele oplossing. Uh, en het blijft hoog op de agenda staan. Omdat heel veel mensen uh, die, ja, die zijn of bang of angstig... en vragen zich af waar, gaan, uh, waar gaan we naartoe de komende twintig jaar. Uh, dus, dus je hebt nog zeker verantwoordelijkheid als politicus... als je over deze dingen spreekt. Uh, en, en de beste manier om dat te doen... Is is dus, zoals ik al zei, fair, fe feitelijk en zakelijk. Ja, tot vrijdag um, hadden we het over een heel ander onderwerp in Europa. Laten we het daarover hebben nu, um, economisch. Um, vorige week werden leiders het eens over meer steun aan Griekenland. Dat gaat natuurlijk ook nog in het parlement spelen. Haalt u opgelucht, ja. Adem? Nou, eigenlijk niet hoor, want ik denk dat de oplossing alleen maar een oplossing is om te overzomenen. Het probleem met de euro blijft. En het probleem met de euro is kort gezegd dat men ooit heeft gezegd dat als we een gemeenschappelijke munt hebben, dan groeien die economieën naar elkaar toe. En dan zien we juist dat die economieën uit elkaar groeien. En eh, de euro is voor Duitsland goed en voor Nederland ook, maar die is voor Griekenland, Italië, Spanje en zo te duur. En je ziet dus dat die landen eigenlijk ook niet meer groeien. Ofwel ze komen in een recessie of een depressie. Maar economische groei in Zuid-Europa is heel moeilijk. En daardoor zie je dus een kloof eigenlijk in de eurozone tussen Noord en Zuid. Het Noorden dat economisch wel groeit en het Zuiden dat economisch stilstaat of achteruit gaat. Italië in het groot in feite. Nou ja, ja en, en inderdaad. Het probleem dat Italië een eigen land heeft... dat zie je dus binnen die eurozone eigenlijk ook. Um, maar en wat dat moet je daaraan bedrukt. doen dan? Nou ja, ik weet niet waar het natuurlijk eindigt. Uh, we kunnen wel uh, voortdurend uh, gaan helpen met uh, leningen en dergelijke. Maar het einde is een beetje zoek. Je gaat dan een transfer-economie maken... waarbij je eigenlijk constant Griekenland, uh, Portugal... en misschien andere landen moet gaan uh, bijfinancieren. Tot op het moment dat men in Noord-Europa zegt... van nu is het wel genoeg geweest. Vooral de bevolking natuurlijk. Want vergeet niet dat ook in Europa solidariteit een beperkt begrip is. Er zijn grenzen aan. Uh, en dan kom je bij scenario's terecht. Zoals, uh, ja, moet Griekenland dan wel in de... De eurozone blijven. En wat is uw antwoord daarop dan? En, en er zijn zelfs mensen die zeggen moeten we niet twee euro's hebben. Eén voor het noorden van Europa en één voor het zuiden van Europa. Ja, en, en wat en, zegt Dirk-Jan Epping daarover? Ja, ja Dirk-Jan Epping die zegt dat de Griekse economie niet, kan, niet zal groeien, ook de komende jaren niet zal groeien. Dat die schuld dus alleen maar groter wordt. Dat, dat Griekenland als een soort van, een soort van infuus uh, komt te liggen en dat je er bijna niet onder uitkomt dat op een zeker moment Griekenland uh, de eurozone verlaat zodat het een munt zal hebben waarmee men kan Devalueren en het zelf weer op de been kan komen. Uh, en ik denk hoe langer we wachten, uh, hoe hoger de prijs wordt. We zijn nu bezig met die leningen te geven. Uh, we hebben al 110 miljard gehad en nu een, hebben we een project met 109 miljard. En die krijgen we euro. niet terug, denkt u? En, nou, daar krijgen we misschien wel eens een deel van terug, maar. maar we zijn niet in staat om Griekenland op de been te helpen. Dus de Griekse economie blijft eigenlijk uh, voortslommeren. Uh, en er is geen economische groei. En dat is eigenlijk het grote probleem. Griekenland komt gewoon niet uit dat gat zolang het in de eurozone zit. Dirk-Jan Epping, dank. Um, na vijf gaan we praten over Cyprus. Want de markt verwacht dat ook Cyprus uh, hulp nodig zal hebben. Weliswaar op veel kleinere schaal dan Griekenland. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dank in ieder geval voor het gesprek. En uh, wellicht tot de volgende keer. Ja, graag. Goedemiddag. Vanavond, BNN Today. Ik had een heel sterke, uh, uitgesproken vrouw verwacht. En ik zag daar een beetje een lamp geslagen vogeltje in een stoeltje zitten. Vanavond om half negen op Radio 1. Waarom vinden vrouwen de Hawaii Blues bij mannen het meest verschrikkelijke kledingstuk? Omdat er een mooie, knappe vent in zit. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Kom maar anders lekker zelf een keertje meevaren, uh, Veno. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.